Marjette Krol met het NOS Journaal. Minister Hoekstra splitst de Belastingdienst in drieën. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat er drie diensten komen... belastingen, toeslagen en douane. Met elk een eigen directeur-generaal. De splitsing is onderdeel van een reorganisatie. Nu is er nog één directeur-generaal verantwoordelijk... voor de hele Belastingdienst. En gisteren werd bekend dat die vertrekt. De Belastingdienst is al jaren een zorgenkind van de overheid... Vooral door de manier waarop het toeslagensysteem bij de dienst is ondergebracht. Als dieptepunt kwam vorig jaar de kinderopvangtoeslagaffaire aan het licht... waarbij duizenden ouders ten onrechte werden beschuldigd van fraude. In Noord-Ierland is voor het eerst in drie jaar het parlement weer bijeengekomen... nu er een akkoord is over een regering van nationale eenheid. Die staat onder leiding van de grootste partij DUP. De vicepremier komt van Sinn Féin, de ENA-grootste partij... Afgesproken is dat de leiders een even belangrijke rol krijgen. Sinn Féin trok zich drie jaar geleden terug uit de regering... omdat de partij zich niet gelijkwaardig behandeld voelde... door de pro-Britse unionisten. De oplossing kwam pas deze week... na bemiddeling van Groot-Brittannië en Ierland. Het Noord-Ierse parlement heeft door de Brexit-deal aan gewicht gewonnen. Het krijgt een belangrijke stem in het bepalen of Noord-Ierland... in de praktijk aangesloten blijft bij de Europese douaneregels. In Born in Limburg is bij een explosie in een woning een zwaar gewonde gevallen. De politie zegt dat het gaat om een ongeval met vuurwerk. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht... en de politie onderzoekt of er nog meer vuurwerk ligt in het huis in Born. Het weer eerst nog droog en de bewolking neemt toe vannacht 2 tot 7 graden. Morgen vooral in het noorden wat regen en er staat een matige tot harde zuidwestenwind. Ongeveer 8 graden, maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal.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 Vond het beste van dance en R&B in de mix. The mix. The FM's Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update Nightwalk 10. Show facts en uurmixen. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Dance for FM.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 Aflevering van de Nightwalk op deze zaterdagavond. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws. Partyupdate en de team boven beste plaat voor de dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we weer helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaskelli. En trouwens opening. Hoor een nieuwe muziek van Agent Stereo met L.A. to Chicago. Oftewel een Oude plaat, een oude klassieker in een nieuw jasje gestoken. Onderweg zometeen DJ Snake, J Balvin en Tiga, Ook Louis Vega komt eraan, maar die is die Christopher Knox met When Tears Begin To Fall. Die wordt de Lucas de Bonaire klapmix. FM Zandvoort. Zandvoort. Cedric Servais Remix. Zie je hem zo voor zaterdagavond? Er is er weer een aangeklaagd... tegen seksueel misbruik. Misschien heb je gehoord. Trey Songs, bekend van onder meer het nummer Bottoms Up... ...is door een vrouw aangeklaagd... ...voor seksueel misbruik. De 35-jarige zanger zou de vrouw... ...die anoniem wenst te blijven... ...seksueel hebben misbruikt... ...op Nieuwjaarsdag 2018... En ik weet niet of het gehoord maar in Amerika hebben ze een of andere nieuwe wetten hebben ze erin gegooid. En dankzij deze nieuwe wet kunnen Wade Robson en James uh, Safechuck een rechtszaak aanspannen... tegen twee bedrijven die de nalatenschap van Michael Jackson beheren. Zo meldt Rolling Stone van de week de twee beschuldigen Jackson uh, van uh, seksueel misbruik. Ja, ik weet het niet. Het zou kunnen natuurlijk, maar de laatste tijd heb ik iets van... ze doen het alleen maar bij rijke mensen. Hè. Er is waarschijnlijk genoeg geld te halen. Zie je CWM's antwoord door met muziek. DJ Waddy en Rio Della Luna. Met Fine Door de Muziek op CFM Zandkoot in de Nightwalk. FM We're Dat was Luca J. Love, Buddy, eh, met House Music Is. En daarvoor J Vegas met You Know, de 2019 reboot. Zie we hem z'n antwoord zaterdagavond in een, ja, misschien... Uh, Zou je denken van uh, hey, party update? Zijn er een hoop feestjes? Nou, er zijn een hoop kleine feestjes met de uh, minder bekende DJ's. Want wat is het probleem? Al die top DJ's van de wereld die, uh, ja, die uh, hebben een beetje vakantie. Die gaan allemaal uh, of op wintersport of ze gaan naar de Bahamas natuurlijk. Dus uh, ja, die hebben natuurlijk de hele zomer geknald. En uh, begin van het nieuwe jaar houden ze meestal een beetje een rustpauze. Dus uh, korte party update. Maar in ieder geval vanavond in de skate in Amsterdam het weekendse feestje brainwash. Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website escape.nl... met natuurlijk onze eigen Zandvoortse en Raymundo. En vanavond heeft hij uitgenodigd Jake Terry en MC Robbie Rice. Dat is vanavond allemaal in de Escape in Amsterdam... het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen, komen we bij Club Air uit. Het zit aan de rechterkant. Club R, 11 januari, op 11 uur gaat de deur open. Het duurt, duurt, duurt tot 5 uur in de ochtend. Lekker splaaggebrek vandaag in Club R, muziek vanavond, R&B en hip-hop. En voor meer informatie, check de website throwback.nl... afgekort hè, H r w b c knl of air.nl... met de, onder andere Inside Live, of Black, Dwayne Franklin... Kimberly Ramirez, J. Pierre, Throwback Sound System... Dams and many more. En het wordt allemaal ge, ge, de, door elkaar gebrabbeld door show bangers. Dus ja, uh, wordt weer een gezellige avond zien. Club Air vanavond met Throwback. En nog een wekelijks feestje in de Melkweg. Encore, vanavond thema Where the Cultures Live. Begint rond de klok van middernacht, tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg natuurlijk. En ook daar vanavond hip hop en R&B. En voor meer informatie, check de website Encore Amsterdam. Gewoon naar elkaar geschreven, encoreamsterdam.nl. Met onder andere Diamond Dilano, Chamos, Waxfriend, S&P en DJ Prime. Vanavond dus in de Melkweg, encore where the cultures live. Dan gaan we doen met muziek, Mo Funk en Roland Clark met Bring Together. Wandering over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort worden ze juist muziek van uh, Moon Rocket met Get the Funk en daarvoor nieuw muziek van Mirko Max met My Time. En zo werden de tijd door een Nike Walk 10. Wat voor leuke feestjes, wat voor leuke... Nee, niet leuke feestjes of parties. Maar wat voor platen zijn er op dit moment erg populair. En welke platen kan je verwachten als je vandaag nog gaat stappen... her en der in de clubs hierin? Zandvoort, Haarlem, Amsterdam of, of waar dan ook. Deze week op 10, Friend Wood In met Space Jam. Op 8, Pete Hellers, Big Love. Alleen dan in de David Tang Extended Remix. Op 8, Na de Rasdar met Get Your Freak On, the Kevin McKay Remix. Op 7 en door met Pump It Up, de Low Step Up Boiling Remix... Op 6, Happy Clappers met I Believe the Coop Guys Remix. Op 5, Mr. V en Supernova met It's Time. Op 4, Endor. Pump It Up. Op 3, Madison Avenue met Don't Call Me Baby in the Mouse T Remix. Deze week op 2, Of I met It Soldier. De klapmix. En deze week een nieuw nummer 1. Santarini, Milkbar en Antonio met Manhattan. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk, Manhattan. To the beach, to the Uh, Miltrain, een VIP dubmix. Nou, vroeger Pieter Brown met Troubles. En tot zover ook het eerste uur van de Rijkwap. Nog een paar stukjes muziek te gaan. En dan is het tijd voor het nieuws en weer. En dan is het uh, tijd voor DJ Mouzo. Met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje. Vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs zijn Titanen met DJ Gabel Nu nog even muziek. Soka UK is onderweg met uh, de maar is die Marshall Jefferson? We zijn met Solardo met die grote hit. Move your body. Ik zeg tot zometeen na de break. Shaking Yeah, Take it, baby. Dirty fucking cold core Dirty fucking cold core thirty fucking cold core thirty fucking cold core fucking core